Ron van Kamp met het CNN journaal In Frankrijk demonstreren opnieuw tienduizenden mensen... tegen de coronamaatregelen van de Franse overheid. Vanaf maandag mogen mensen in Frankrijk alleen nog de horeca in... met een coronapas, waarmee mensen kunnen aantonen... dat ze zijn gevaccineerd, hersteld zijn van corona... of negatief zijn getest. De pas geldt ook voor niet-spoedeisende bezoeken aan het ziekenhuis... en voor Intercities, hoge snelheidstreinen en nachttreinen. De pas is nu al nodig voor onder meer zwembaden, musea en nachtclubs. In onder meer Bordeaux, Parijs, Nice en Montpellier... wordt elk weekend gedemonstreerd tegen de maatregelen. De politie heeft drie jongeren aangehouden voor een reeks mishandelingen in Zeeland. Het gaat om jongens van 14 en 18 uit Schiedam en een jongen van 17 uit Vlaardingen. De twee jongste arrestanten waren gisterochtend ook al in beeld... maar toen was er te weinig bewijs om ze op te pakken. De drie jongens worden gelinkt aan de mishandeling van een 19-jarige man uit Schaar Dijken. Ook zouden ze, samen met anderen, afgelopen woensdag... een 19-jarige man uit Renesse in elkaar hebben geslagen. In Eemdijk is een nieuw geval van vogelgriep vastgesteld. Het besmettelijke virus is aangetroffen bij een dode gans van een hobbyboer. Die moet de rest van zijn vogels voorlopig binnenhouden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit... ziet volgens nog geen reden om extra maatregelen te nemen. Eerder dit jaar was sprake van een hardnekkige golf van vogelgriep... voor in Friesland, Brabant en Midden-Nederland. Dat leidde toen tot een ophokplicht die pas begin juli werd opgeheven. In Amsterdam is de Pride Walk gehouden, de demonstratie voor gelijke rechten voor de lhbti gemeenschap Het is een van de Amsterdam Pride-activiteiten die wel door kon gaan. De botenparade en de vele feesten die normaal gesproken gedurende de Pride Week worden gehouden, konden door de coronabeperkingen dit jaar niet doorgaan. Volgens de woordvoerderen zijn er meer dan 5000 mensen op de been. Het weer vanuit het zuidwesten trekken de buien over het land. Mogelijk met hagel of onweer. Het is 19 tot 23 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. In de ochtend kunnen al flinke buien vallen. Opnieuw met hagel en onweer. En het wordt een graad of 18 tot 21. Dit was het nws journaal ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Stel me geen vragen, voor je het weet, is de nacht al voorbij. Dus luister de woorden, die ik zo graag wil horen, jij bent gewoon de waard.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 Het is zo mooi!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 Komt er bij mij echt nooit meer Ik zet je koffer op straat, we het maar even Wat je ook tegen me zegt, heeft toch geen zin En wat jij... Uit mijn leven, nee, en jij komt er bij echt nooit meer. Kijk het maar.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 wat mij bij haar houdt van mij. Te lang. Yeah. <laughs> FM met een hoofdletter Z. van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. Lief, jij bent zo lief. Koud, ziel is veel van jou. Blij die liefde is diep, hier zo so dicht bij jou, nooit gaat dat voorbij. waar ik ook zal gaan. Ik por la música y la emoción y se me salió en la mano toda esta situación. wat yo quería contigo y terminé con ella. La moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik En dan periñon. Je eet zo'n laar, nuestra imaginación. Y de repente se nos olvidó. En es het que me pasé me pase de copas. Me fui a dormir, contigo. Y me desperté con otra. Had ik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 I'm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 Is jouw keuze ZFM. De wereld is zo donker om je heen. De nachten veel te lang.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 Sleep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 Yeah, don't take up for your oldest come online, baby, come on, online. come, online, shoddy, come, online. come online, baby, come on, come baby, come on, come baby, come on, online. come online, baby, come on, online. come online, baby, come on, come online, baby, come, online. come, online, baby, come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 Uit de nacht met rieg ontwaakt, dan schouw ik nu wat ik in al die tijd heb stur.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 You know